9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Shell gaat de bonussen voor de top van het bedrijf koppelen aan concrete klimaatdoelen. Dat heeft de olie- en gasgigant afgesproken met de grote aandeelhouders. Vorig jaar kondigde Shell aan dat het de CO2-uitstoot in 2050 gehalveerd wil hebben. Om dat te halen stelt Shell vanaf 2020 elk jaar nieuwe klimaatdoelen voor de korte en middellange termijn. Als die doelstellingen niet worden gehaald, heeft dat dus financiële consequenties voor de top van het bedrijf. Problemen bij kleinere verenigingen van eigenaren kunnen leiden tot verloedering van panden en straten. Daarvoor waarschuwt de Stichting VVE Belang in de Volkskrant. De problemen ontstaan door ruzies of inactieve eigenaren. Daardoor kan een VVE stilkomen te liggen en wordt bijvoorbeeld groot onderhoud niet uitgevoerd. Nederland telt 144.000 VVE's. De Griekse overheid legt jaarlijks onterecht beslag op rekeningen van duizenden Grieken met schulden. Volgens de wet mag de overheid een belastingsschuld gewoon van de rekening van een schuldenaar afschrijven. Maar volgens de Griekse ombudsman gaat de overheid vaak te ver. Het CDA wil dat er een kijkwijzer komt bij filmpjes op YouTube. De partij vindt dat kinderen die op YouTube zitten beter moeten worden beschermd tegen seks, geweld en grove taal. Vandaag komt het aan de orde in de Tweede Kamer bij de behandeling van de mediabegroting. Kamerlid van der Molen zegt in het AD dat ouders makkelijker kunnen ingrijpen... als er de hele tijd een leeftijdskwalificatie in beeld staat. Het weghalen van het logo I Amsterdam van het museumplein... leidt tot grote belangstelling. Scholieren, toeristen en gezinnen zijn afgekomen op de operatie... waarbij een hijskraan de letters in setjes van twee of drie op een vrachtlaag laat. Daarna worden ze opgeslagen. Het Amsterdamse gemeentebestuur vindt de slogan te individualistisch... en daarom moeten de letters weg. Het weer. Vanochtend is op de meeste plaatsen droog. En mogelijk breekt ook de zon even door. Vanmiddag en vanavond gaat het weer regenen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een rommelige en drukke ochtendspits in Noord-Holland. En we zijn er nog niet vanaf met maar liefst 28 files. In totaal nog 120 kilometer. We zijn wel op de terugtocht, maar een paar files geven toch nog serieus vertraging. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht-Amsterdam. Tussen Breuklenk-Knelpunt-Hodendrecht een kwartier extra. De A7 Hoorn-Zaandam. Langzaam rijden nog tussen de afrit Avenhoorn en Purmeret-Noord. Een kwartier extra, maar pak toch maar die A7. Want als je via de N247 rijdt, dan sta je zeker 20 minuten vast. Tussen Vodendam en Broek in. Waterland En ook de andere lokale wegen daar in de buurt zijn behoorlijk vastgelopen. De A27, Almere-Utrecht Almere, Utrecht, tussen Hilversum en Utrecht-Noord. Een kwartier extra door een kapotte auto. De N203, Alkmaar-Amsterdam tussen Comunie en Purmerend. Een half uur in de file. De N235, Purmerend-Amsterdam bij het schouw. Een kwartiertje. En de N243, Hoorn-Alkmaar tussen Stompe Toren en Alkmaar. Nog altijd ruim 20 minuten vertraging. En de N247, die heb ik al genoemd.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoopt op zaterdag. Namens iedereen bij de ANWB... Dank je wel. Bedankt! Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu hun autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting...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 En wat Albert Jung al zei, zo dadelijk gaan we schakelen naar Duitsersveld, naar Joop van Want Om 3 uur is hij gestart, de wedstrijd SVS Solvort tegen Jong Holland. de decemberplaats. Deze van uh, Phil Collins en Dance into the Lights. Ja, we gaan schakelen naar Joop Nest van Vanmiddag uh, live aanwezig bij de wedstrijd SV Zonvoort tegen Jong-Holland. En die wedstrijd is even na drie uur begonnen. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag. op live uiteraard. En de oude Jan vergeet ik bijna. Hoe kan dat nou? Ja, dank je, dank je, dank je. <laughs> uh, Hartelijk welkom op het Sportpark Dijkers. waar het uh, mis op. En het echt warm is, want we leven hier in een temperatuur van 8,5 graden. Dat is niet altijd zo natuurlijk. Maar goed, de wedstrijd is begonnen. En er is nu, uh, even kijken, we spelen nu in de dertiende minuut. Maar uh, ja, het is een wedstrijd die de gewoon moet winnen. Want het wordt wel tijd dat de vlakstand gewonnen gaat worden. Standford staat op de uh, 11 nee, e plaats. En met uh, 10 punten. En Jong Holland staat op de.. Eén laatste 13e paard met 8 punten. Dus het is, het is een heel klein verschil. En Zandvoort moeten dus eigenlijk deze wedstrijd winnen, willen ze gewoon de eerste een keertje omhoog kunnen gaan kijken. Dat ligt natuurlijk ook aan, aan de uitslagen van anderen. Maar ons mij winnen is gewoon de boodschap die Zandvoort moet, uh, moet brengen. Uh, opnieuw is het team niet compleet. Uh, ze hebben nog geen keer met de vaste basisspelers kunnen spelen eigenlijk want nu zijn afwezig Casdies uh, uh, die is nog steeds gebaseerd. Heel leuk, die was in een uh, is gebeurd in een voetbalwedstrijd uh, een dag voordat het uh, eerste moet gaan spelen. Mijn ook is uh, even denken. casting um, uh, uh, is er niet. Uh, de, de, ja, dat is het toch wel een gemis op dat middenveld bij Name. Uh, nu Cassine, Duitse Berg, uh, aan de rand van de 6 meter. Hij probeert daar de bal te vieren, maar dat lukt niet. Hij uh, raakt die bal kwijt en uh, jonge Holland kan weer uh, overnemen. Dat was wel het eigen veld, maar voor het hij heeft zo'n niet-bal uh, uh, bezit. Nog steeds niet. Probeert met alle macht, en daar is het uh, Daniel Kiershof, denk ik, die die bal overneemt. En in doet op, even kijken, wat doet. Wat gaat hij gaan, we gaan pijnen, van 16 meter, gaat met hij even een voor zich, moet hem afleggen, wat water die pikte hem niks laatst vanaf de 16 meter, line, had een grote kans, maar hij moest hem met de rest nemen en dat is niet bepaald zijn, best te doen. dat maakt niet uit in feite, maar eh, het werkt wel. En dat was eh, de eerste grote kans van Zandpoort en eh, Jong-Holland heeft toch nog geen kans gehad eigenlijk. Uh, dit is een spel op dit moment dat eigenlijk ook middenveld wordt uitgevochten. De komt komen thuis bij de, de verdedigers, maar daar had het er echt helemaal mee op. Zowel Stadpoort als Jonge Hong uh, kan op dit moment nog geen cijfers maken. Wellicht gaat het later gebeuren. Uh, dit was het voorlopig uh, dat uh, Duinkjesveld graag terug naar jou Oké, okay, uh, dankjewel Joop voor uh, die te Straks komen uiteraard inderdaad weer terug bij Joop Verheers. Het vervolg van de wedstrijd van vanmiddag. Eerst meer muziek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 Record on again I don't wanna hear sad songs anymore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 een heerlijk gevoel. De single van Rita Ora in uh, Your Song. I'm in love, wat is dat mooi, hè? zeg. Ongelooflijk. Uh, jan je hebt iets over de decemberloterij. Ja, want uh, het is vandaag 1 december en het is weer begonnen... de ondernemersvereniging Zandvoort decemberloterij. Vandaag start de ondernemersvereniging OVZ... met de traditionele decemberloterij. De hele maand december reiken de deelnemende winkeliers... bij iedere aankoop December uit...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 is een gouden ouwe die platina wordt bij je eigen lokale radio ZFM. Dit is van Amy Stewart in de Nak on Woods. We gaan weer schakelen naar Duintjesveld. Joop van Is bij de wedstrijd van vandaag. Is het daar Joop. We spelen op een ogenblik in de 23 minuten. en er is nog niet veel veranderd, dat zeg ik. Helemaal niet veranderd. Het spel is nog steeds hetzelfde. Het het uh, uh, oppositie op zakelijk op het middenveld. De spits wordt niet of door bereikt. Net een klein kansje van het Water, die ging uh, via de paal, ging die naast. Maar het uh, was eigenlijk meer, minder of meer uh, een massaschop had ik het zo zeggen. Dus vandaar een klein kansje. Uh, en uh, ja, en Jong Holland heeft ook nog geen kansen gehad. Dus uh, dit is nog 5-0-0 en... Uh, <tacht>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 Maar voorlopig lukt het niet. Nice Berg is ook niet echt helemaal balvast op het ogenblik. Misschien heeft dat er een beetje mee te maken. Uh, en uh, ja, ik denk dat je bijvoorbeeld een Nice Castillo te middenveld heel erg mis op het ogenblik. En uiteraard ook als de Vries. Die, die, dat zijn twee jongens die kunnen echt spel aan Nice toe trekken. En die kunnen het delen. En die kunnen goed uh, de, de, de spits zien te bereiken. Uh, die zijn er niet. Maar goed, Connachiels uh, heeft hij niet op dit moment. Daar is een hele mooie plaats op Jesse Daan. Haan. die is heel snel, ik ga 6 meter gemiddeld in. En dan gaat hij schot scholen. Dat is recht op de keeper af. Helaas, hm. helaas. Klein kooptje voor Zandvoort. Maar eigenlijk, was wel weer heel snel. Die, die de Jesse Daan heeft zo'n gigantische startstelheid. Dat hij kan lijk, lijken de uh, ballen die wij eigenlijk onmogelijk zijn, Pakt hij al zo en dat kan je toch altijd doen ook. Dit was een net tegen dat hij recht op de keeper afschouwt. Die kon hem vrij simpel pakken. Maar goed, het was een kleine kans van Fransen. En we spelen op de ogenblik in de 24 minuten. Ja, Jan. Op... Nog even één vraag. Jong Holland, waar ja. komen die heren vandaan? Het is Alkmaar. Alkmaar. Ja. Uh, Spelen in god, het gek, hè? Ja, ja nee, je, je zou bijna denken dat ze bij het Nederlands Elftal horen. Maar dat is dus ja, ja, absoluut niet het geval. Nou, dat is nog lang niet het geval. Nee, Oké, okay. ja. helemaal goed. Nou, in ieder geval uh, nog 0-0. Wel wat uh, kansen voor uh, S.V. Zalvoorts. Dus ja. laten we hopen dat ze tot score gaan komen. Joop? Ja. Oké, okay, okay. straks, straks horen we okay. meer van jou, Fris. Goed. Maar eerst gaan we weer een uh, lekker plaatje draaien. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Welkom allemaal en hou de radio lekker aan, hè? we hebben nog heel veel goede muziek onderweg. Waaronder deze, hier is uh, When the Rain Begins to Fall. Nou heb ik een uur geleden helemaal niet goed naar je geluisterd, Albert-Jan. Gaan we nog regen krijgen de komende dagen of ja, valt dat uit? Ja, ja, ja, het blijft niet droog. Nee? Nee, we houden het niet droog. Oké, okay, het wordt dus wel een beetje vochtig uh, een de beetje komende vochtig. dagen. Ja, oké. Okay. Het is uh, bijna half vier. We gaan hem doen, de evenementagenda. Allereerst hebben we natuurlijk de tentoonstelling We Gaan Naar Zandvoort. Een digitale reis van verleden naar heden. En die uh, tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum die duurt nog tot 16 maart volgend jaar.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 En we gaan naar jou vernieuwen, want Job heeft een doelpunt. Wat als? <laughs> hij is er niet. Probeer het even opnieuw. ben promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man don't nobody know. If you buy the seal, better drive so soon. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the uncho. Rub put body swing me baby down me don't nothing strip that down me we gaan uh, snel over naar Job want Job je hebt een doelpunt ja ik heb een en uh, ja, helaas uh, was dat uh, toch weer uh, Joop Friss Nou, zo dadelijk meer over het uh, doelpunt wat uh, gescoord is... bij de wedstrijd SV Zoonvoort tegen Jong Holland. nog een keer met uh, Jop Fris, Jop, want je hebt een doelpunt. Ja, dat, uh, ben ik in, in de uitzending? Ja, je bent in de uitzending. Oké, okay, goed. 35e minuut. Grandioos gekronel achterin bij Zandvoort. En ja, de fout in de paas van Daan uh, Kerk, want voor zover ik wil zien. En het is heel simpel in een leeg doel dit voor Jonghollo. De, de zand is 0-1 en we spelen nu in de 38e minuut. Dat zijn er geen leuke berichten, maar het hoort erbij. We hopen dat het uh, snel weer hersteld gaat worden. Deze fout.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 be basking myself why And if there's more waren ze inderdaad de Kids from Fame en de Star Maker. Ja, het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. We stonden net 0-1 achter. Er is daar inmiddels een verandering in gekomen, Joop? Nou, ja, dat heb ik er wel gemeld, maar ik je het ongerust? Nee, maar ja, het had gekund, hè, tijdens, eh, tijdens het babbeltje. Nee, dus net niet in dit geval, dat het geval, totdat het van dezelfde kans was. Maar, uh, ja, ja, wat ik is, zou zeggen, het team dat niet draait, heeft ook geen babbel. Dat moet je hebben. En soms wat hij het gewaarschuwd, het draait ook niet lekker. Ze kunnen elkaar niet goed vinden. Er was net een paas van over de hele breedte. En hij ging ver over de, over de eigen speler heen. Over de skyline. Dat zijn dingen, dat hoort hij. Als er iemand voorbij is, moet hij gewoon die bal bij je houden. Of kort paasen, maar niet zo heel En dat soort zaken, dat zie je dus in deze wedstrijd, in deze eerste helft. Ik denk dat het niet, uh, wel, uh, het sluiten ook dat uh, het een zal zijn, maar dat horen we later wel. En dat het uh, fout gewoon niet goed draait. Het zit niet misschien is Het zit niet zo ik weet het niet. Ik ben, ik ben niet zo goed daarin, Maar ik denk wel dat het niet draait. Het bedoel die in het pad zit, op de helft van de... de jonge over de rechterhand. Een goede voorzet, een goede was, En we is een kans. Oh, op het dak, op het dak, op het dak. Yes, daar. Mooie bal. Kregen we uh, halfhoog hoog aangespeeld. Tikte mee. Uh, volley over de keeper heen. Maar helaas uh, niet uh, in het doel, maar niks op het dak van het doel. Dat was een mooie kans voor de aan. En uh, ja, ik, uh, ja, hij is zo gretig. Uh, hij moet een doel maken vandaag. Dat zal absoluut komen. Hij lijkt me net een goede uh, moment zijn. En dat is het tot dit toe niet geweest. Ondertussen gaan we de, de 45e minuut in. Dat zeg ik. Het is de tijd is in principe op, tenminste, op het schoolrapport. En de schrijftwerker heeft in feite dan de, de juiste tijd. En die laat nog niet af. Jonge Land, een aanval. Over de linkerkant van zon, De rechterkant van zon. Mooie diepe basis. En daar die kan nee, ja, die kan laten we open gat over de achterlijn. En dit is het eindsignaal meteen van die wedstrijden die het echt niet moeilijk heeft gehad. Hij heeft er goed op de vete, goed de wedstrijd aangevoeld en heeft er een paar keer moeten sluiten. Niet al te veel. Het was echt niet heftig. Maar ik denk dat de tweede helft, als ik zo ook het neer vind... Uh, uh, gewoon echt een vuur zal komen. Het is gaat graag straks. Sta de rust. Tot zometeen en, en dankjewel Joop. En we moeten gewoon deze wedstrijd gaan winnen natuurlijk tegen jong Holland. <tied> <Ja, tied> Oké, okay, en uh, zometeen uh, veel meer over de tweede <tied> helft. Uiteraard, bij je eigen lokale radio CFM. Maar eerst weer een lekkere danceclassic. Tijdje niet gehoord, deze.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 De single van Esfurt en Simpson en Salid Esfurt. Tien minuten voor vier uur. Vanmorgen hoorden we het bij Goedemorgen Zovoort. De drie vrijwilligersorganisaties die genomineerd zijn... voor de Vrijwilligersprijs 2018 waren in de, in de uitzending. Riep riepen iedereen op om alsnog te gaan stemmen, Albert-Jan. Ja, en dat doe ik nou ook nog. Ja, want uh, dat kan, kan nog steeds gestemd worden. Het vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort, VIP Zandvoort in het kort